10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Nederland op korte termijn een ambassadeur in Suriname krijgt. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Suriname geen haast maakt met het verlenen van toestemming daarvoor. Hij reageert daarmee op de mededeling van minister Timmermans, die aankondigde dat Nederland weer een ambassadeur naar Suriname wil sturen.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 Paus Benedictus zal zijn ex-butler Paolo Gabriele voor de gratie verlenen. Dat meldde Italiaanse media. Gabriele zit in de gevangenis omdat hij vertrouwelijke documenten had meegenomen. Tijdens een rechtszaak zei de butler dat hij de documenten openbaar wilde maken... uit liefde voor de kerk en de paus. Hij werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De ster gouden lookie 2012 is gewonnen door de makers van de Telford-reclame Lekker Lang Bellen. Het spotje kreeg de meeste stemmen van het publiek. In de commercial is een familie te zien... die door financiële tegenslag in inkomen is teruggegaan. Daardoor moet de familie tegenwoordig in plaats van met een grote auto... met de bus reizen. Tijdens de busreis zijn de kinderen en de vrouw van de man... voortdurend aan het bellen. Bij de uitstaphalte vraagt de man de buschauffeur... kom je ons over een uurtje weer ophalen? De ster doneert de opbrengst van de sms'jes en telefoontjes... van stemmers aan Serious Request. Die actie van 3FM voor de bestrijding van babysterfte... heeft al ruim 900.000 euro opgeleverd. Vorig jaar stond de teller na een dag op bijna 300.000 euro. Gisteren werden drie DJ's in het Glazen Huis in Enschede opgesloten... om geld in te zamelen. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Temperatuur in het binnenland rond het vriespunt. Morgen vanaf de middag regen. Temperatuur van 3 graden in het noordoosten tot 6 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. De persoonlijke no-nonsense aanpak van Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard. Het origineel is altijd beter.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 Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. Laatste uur van deze woensdaguitzendingen. Er wordt nog gevoetbald bij de Go Ahead Eagles tegen Pek Zwolle. Maar bij heerenveen Feyenoord daar is de amusementswaarde zeer hoog op dit moment. Het is een spektakelstuk, Martin. We spelen in een uur. Allereerst een nieuwe tussenstand. Want het is 1-1. Goal van Jeffrey Gouwenleeuw. Corner vanaf de linkerkant. Te nemen door Maardic. Of genomen door Maardic. Dan wil Pellen wegwerken. Maar kopt de bal eigenlijk verder het strafschopgebied in. En aan de rechterkant van het Strafschopgebied staat Jeffrey Gouwenlee. En die schiet de bal ver in de verre hoek langs de tweede paal. En zet heer de Venus op 1-1. Even daarna een actie van Van La Parra aan de rechterkant. Keurige voorzet op maat. Binnengekopt. Zo leken terecht door Finn Borason. Maar een spectaculaire kat Reflex van Erwin Mulder zorgt ervoor dat die bal de goal niet ingaat. En vervolgens mag Feyenoord weer een vrije trap nemen via Ruud Zo Zowat op de rand van het strafschopgebied. Goeie vrije trap van de middenvelder van Feyenoord op de lat. Dan komt die bal terug het veld in. Wil pellen vallend binnenkoppen Ala la Bakhuis in zijn beste tijd. Maar kopt de bal over de goal van Heerenveen. Amusementswaarde 10, tussenstand 1-1. En in Deventer, nou daar valt een hele hoop te genieten. Heb ik daar nou Jan Kromkamp het veld in zien lopen, Frank? Ja, ja, die ken je nog van heel, heel, heel lang geleden. Al. Ja, en, uh, hij zit gewoon op de bank bij Go Out Eagles en mag in de verlenging dan even invallen. dat we even op moeten letten, omdat Zwolle een kans gaat krijgen uit de tweede lijn. Het schot van, uh, was dat uh, Moktar Ja, Mokhtar. Die ziet zijn schot aangeraakt en dus houdt Zwolle een hoekschop over. Zwolle dat een kans kreeg onder het journaal uh, via Mak. Maar hij zag zijn uh, schot gekeerd door Marsman en ook Pluim toen aan het, uh, in de baan van het schot. Uiteindelijk omdat Marsman er nog aan zat, maar hij stond aan de grond genageld. Kon niet meer bewegen en dus ook niet uh, zo'n voet tegen de bal krijgen. En aan de andere kant een hele grote kans... Voor Guillaume Philips. En die kans werd omzeep geholpen door Boer. Kortom, bijna ploegen krijgen nog kans in de slotfase van deze verlenging. Nog 6,5 minuten gaan. En de hoekschop voor Zwolle. Vanaf de rechterkant getrapt, weggekopt door Kromkamp. Die zich dus ook nog nuttig maakte. Zo'n beetje in de middenmoot van de eerste divisie. Waar hij zo nu en dan nog zijn speelminuten krijgt. En nu dus van de goal af mag komen met de rest van goal. Eagles waar de kramp gevallen. De een na de ander komt tevoorschijn. Philips nu en dan op de counter. Vanaf de rechterkant is het Houtkoop. Houtkoop alleen, Houtkoop alleen. En ik kan niet zien of hij erin gaat. Maar ik hoor aan het geluid dat hij er niet in gaat. Want ineens gaat iedereen vlak voor mijn neus staan. En dan is mijn zicht ontnomen. Maar Houtkoop mist. En het spel gaat door. Maar dat is precies waar Go Ahead op gokt. Op de counter omdat Zwolle het wil beslissen. Nog een keer. Nog een keer Houtkamp. En hij schiet nog een keer mis. En nu schiet hij hoog over. En naast Go Ahead krijgt reuze kansen in die tweede verlenging omdat Zwolle met alles en iedereen naar voren toe loopt en vergeet te verdedigen. En Go Ahead krijgt de counterkansen, maar weet ze niet te benutten in de tweede verlenging van deze wedstrijd. Het is 2-2, het is leuk, het is wachten op een goal. Maar wat mij betreft, penalties zijn ook heel spectaculair. Dus daar willen we ook best op wachten, zeker als de rest van de tweede verlenging zo blijft zoals het nu is. We gaan zien wat de roodbroeken straks nog gaan doen. Het is een prachtig gezicht, want iedere speler valt daar nu om met Kramp. We gaan naar Herenveen. Daar is iedereen nog heel... Ja, daar staat iedereen ook nog recht op. Hoewel, er gaat wel gewisseld worden bij Herenveen. Ramon Zomer, ja, die staat er dan toch niet meer zo heel erg goed op. Die gaat het veld af. De aanvoerder, nota bene, wordt zo vervangen door Kenny Oktiba. Dat is een Nigeriaan met een Hongaars paspoort. Een verdediger, volgens mij een bek. Dus die gaat nu achterin spelen. Dan zal een van de backs naar het centrum gaan. Of voorzien gaat hij op waar wel zelf gewoon centraal achterin spelen. Ja, daar lijkt het op bewaking van Pelle overnemen. 1-1 is de stand na 64 minuten. Het had zomaar 1-2 kunnen zijn. Als Daryl Janmaat iets nauwkeuriger had gemikt. Zette de aanval zelf op. Kort even met Pelle. Makkelijk altijd in de kaats. Kreeg de bal terug. Binnen de 16 meter schoot hij vervolgens op de goal. Maar de bal werd gevangen door Nordveld. De keepers mogen zich onderscheiden in deze wedstrijd. Want de keeper van Feyenoord. Deed dat dus bij die actie van Finn Bogasson. Iedereen telde hem al. Inclusief Marco van Basten. Die er zelfs een beetje moedeloos van werd. Van die goede voorzet van Van La Parra. Daar werd hij niet moedeloos van. Maar eigenlijk één op één. Een, een meter voor de goal van Feyenoord. Kon Finn Bogasson koppen. Deed het ook wel goed. Kopte richting de verre hoek. Maar Erwin Mulder. Met dat hele lange lichaam. Sprong. En ja, als een kat werkelijk. Tikte hij de bal onder de lat vandaan. Het past helemaal in deze wedstrijd. Die geen moment verveelt. 65 minuten gespeeld. Vormen met een vrije trap vanaf de linkerkant. Een vangbal voor Nordveld. Die niet al te goed is bij dit soort zaken. Zo voor zijn goal. Vaak op de lijn blijft staan. Maar nu er wel op tijd is. Direct een lange bal richting van La Pada, Die op zijn beurt op de Feyenoordhelft verdedigd wordt door de Vrij. Schaken aan het werk gezet. Heeft last van Martin de Roon. Klaagt over Martin de Roon omdat hij een tikje op de enkels heeft gekregen. Schaken. Nijhuis heeft het van ver af gezien. En kent Feyenoord de vrije trap toe. Dat gebeurt een meter of tien over de middenlijn aan de rechterkant. Is al genomen door Jan Maat. maar vervolgens speelt Matthijssen aan. Die een gele kaart heeft gekregen in deze wedstrijd. En vervolgens Cicé. Cicé aan de linkerkant. Durft de actie niet aan. maar In die zegt: Ik ben er om je te helpen. Die twee spelen elkaar de bal toe. En nu gaat Cicé een voorzet geven. Vanaf de linkerkant in het grasopgebied. Immers krijgt zijn hoofd eronder. Pelle vervolgens. Ja, op miraculeuze wijze raakt hij die bal nog aan. Het lijkt eigenlijk een kansloze actie. Want Immers staat al op de punt van het 5 meter gebied. Als hij die bal doorkomt. Dan gaat die bal richting de paal. Staat oprecht een verdediger van Herenveen. Die Ochtiba bij. Maar toch slaagt Pelle erin. Halfvallend die bal nog te raken. En Nordveld. ...staat bij zijn paal en tikt die bal over de achterlijn. Een corner voor Feyenoord. 66 minuten inmiddels gespeeld. Corner genomen door Ruud Vormer. Pelle beweegt richting de eerste paal. Bal gaat richting Pelle. En de Emmers en Immers maakt het doelpunt voor Feyenoord. Mooie goal van de middenvelder van Feyenoord. Van Lex Immers die al beslissend was in de wedstrijd tegen NEC. Hiervoor zorgde dat Feyenoord zich mocht melden in deze achtste finale tegen Heerenveen. En nu anticipeert hij prima op die corner van Ruud Vormer. Natuurlijk gaat de aandacht vooral uit naar Graziano Pelle. Die beweegt naar de eerste paal. Het lijkt erop alsof de kruin van de Italiaan de bal nog raakt. Maar dan vervolgens staat Immers op het 5 meter gebied Bewaakt dat wel door Koem. Notabene en oud ploeggenoot van Embarado Den Haag. De twee kennen elkaar van Havert tot Gort. Maar Immers is de slimste. Want die krijgt zijn hoofd onder de bal en verrast Noordveld. 67 minuten gespeeld. Feyenoord op 2-1. Deventer meteen. 3-2 voor Peck en het is bijna het einde van de verlenging. Twee minuten daarin nog te gaan. Het is Olijven die ruimte krijgt aan de rechterkant, er vandoor gaat. En halverwege het strafschopgebied even kijkt en ziet man voor de goal. En hij legt hem langs iedereen heen. Marsman laat de bal lopen en dat had hij beter niet kunnen doen. Want bij de tweede paal komt Fred Benson binnen stormen. En die schuift de bal probleemloos achter de doelman van Goal uit Eagles. Dat nu razendsnel een tegengoal moet gaan maken om nog strafschoppen af te dwingen. En uh, dat uh, zullen ze ongetwijfeld gaan proberen. Waarom ook niet? Het is tenslotte twee keer eerder gelukt om dat toch behoorlijk snel te doen. Alleen zullen ze nu het tempo nog een klein beetje moeten opschroeven. En Zwolle zal niet meer naar voren rollen. Zwolle zal achterover leunen wat ze kunnen. En dan ook uh, Go Ahead proberen tegen te houden. Job van der Linden, de centrale verdediger van Go Ahead Eagles. Even naar binnen, even de ruimte zoeken. Die vindt hij bij uh, Overgoor. Moet dan onmiddellijk Philips aanspelen in de punt van de aanval. Dat lukt niet. En dan moet Go Ahead heel veel ruimte weggeven. Moktar. Die daar denkt te gaan. Kromkamp zit er dan goed tussen. Legt de bal breed richting Karami. En zo moet Go Ahead van het doel afzien te komen. Promes, tweede helft, niet meer gezien. Helemaal uit de wedstrijd gespeeld. Daardoor beurtelings Olijven en Drost die hem opvingen op het middenveld. Dat is wat dat betreft in ieder geval voor Zwolle uitstekend verlopen. De angel uit de ploeg gehaald bij de tegenstander. En daarmee de wedstrijd uiteindelijk min of meer naar je toe getrokken. Want het heeft nogal wat moeite gekost voor Peck. In die slotfase van de verlenging breit Peck nog een laatste wissel voor vrije trap richting penaltystip en daar gaat iedereen van Go Ahead onderuit en uiteindelijk is het dan volgens mij van der Nee van der Linde is ja wel van der Linde degene die op de grond ligt normaal gesproken is dat namelijk degene vandaar dat ik even twijfelde degene die trapt nu gaat Mokhtar er af bij Zwolle. En is het een wedstrijd om Aafjes nog even erin te brengen. De man die afgelopen week faalde tegen AZ. Daarom zijn basisplaats verloor. En Slot zijn debuut in de basis kon maken voor dit seizoen. En eh... Uh... Hij aafjes dus nu even terug als slot op de deur tegen Goethe Eagles. En die wissel die duurt even Want Mokhtar die moet helemaal van de andere kant van het veld komen. En ook hij voelt de kuitjes natuurlijk. Dus hij zal echt geen haast maken. Zeker niet met die voorsprong van Peck en de slotfase van de verlenging. Waarvan de 30 minuten... Er inmiddels op zitten en we krijgen er twee minuten bij, zien we nu via de vierde man. Twee minuten dus heeft Ahead Eels nog om de gelijkmaker nog een keer te produceren. Nu het voor de derde keer op achterstand is gekomen tegen Peck. De aardsrivaal die hier voor de derde keer op rij dreigt te gaan winnen. Want vorig jaar in de eerste divisie gewonnen. Het jaar daarvoor in de eerste divisie ook gewonnen. En toen ze dachten in Zwolle, we zijn er vanaf, moesten ze weer winnen vandaag in de beker. In de achtste finale de bal uh, genomen door uh, Boer in de diepte. En daar uh, Pluim die het duel wint. En Fred Benson die een meter of vijf buiten spel staat. Daar was blijven hangen. Dus kan Goet halverwege de eigen helft een vrije trap gaan nemen. Kan Benson nog uh, het risico lopen om een gele kaart op te rapen. Doordat hij doordat nog aan de bal zit. En Zwolle moet dan nog even alert zijn. Lange haal naar voren natuurlijk. Wat moet je anders? bal op doel. En Boer die uh, redt op de doellijn voor Peck. Uh, om erger te voorkomen, om strafschoppen nog te voorkomen. Zo is die hele verlenging tien keer leuker dan die hele wedstrijd daarvoor die we hebben gezien. En zie je maar wat bekervoetbal en vermoeidheid met voetballers uiteindelijk nog uh, kan doen opnieuw. Fred Benson buitenspel. Van de Linden die smokkelt nog een metertje of tien. Bij die buitenspelval. Want dan zou Fred Benson echt een halve meter over de middellijn buitenspel hebben gestaan. Maakt het uit. Bal diep gegooid. Wat moet je anders bij Go Eagles? Nog maar een keer geprobeerd die bal op doel te schieten. Dit is een simpel rolletje voor Boer. Kan hem oprapen. En die 400 in het uitvak. Die uh, staan ter hoogte van hun keeper. Die juichen. Die springen. En die lachen. Breed uit naar de aardsrivalen van Goat Eagles. Die vlakbij zitten. De fanatieke aanhang van Goat Eagles. Achter de goal van Diederik Boer. Die ver bij die tribunes vandaan blijft. Want als hij daar te dichtbij komt. Krijgt hij van alles naar zijn hoofd geslingerd. Nu een vrije trap voor Peck. Terwijl de blessuretijd snel wegtikt. In het nadeel van de thuisploeg. Dat dus uitgeschakeld dreigt te gaan worden. Tegen de ploeg Tegen... De ploeg waar ze niet van willen verliezen. Waarvan Boerenbach, die hier assistentcoach is, van tevoren zei... als we daarvan verliezen, dan zijn de fans een week ziek. Ik kan hem vertellen. Die zijn de rest van het seizoen hartstikke doodziek... dat ze deze wedstrijd vandaag verloren hebben. De vrije trap. Aschente gaat erachter staan. Schiet de bal op doel. Marsman stompt hem tegen de grond. En dan zegt de scheidsrechter... Kevin Blom, het is afgelopen. Zwolle heeft heel veel moeite moeten doen. Maar uiteindelijk gedaan wat er van ze verwacht werd. Na verlenging uiteindelijk toch winnen van de aartsrivaal. Ahead Eagles wordt verslagen in de Adelaarshorst met 3-2 door Pek Zwolle. Frank, nog één ding. Is het verschil tussen Eredivisie en, laten we het maar Eerste Divisie noemen, hiermee aangegeven... dat die jongens uit de Eerste Divisie niet zeg maar 120 minuten kunnen voetballen? Nou, ze, moeten, ze hebben heel veel moeten geven om zich min of meer gelijkwaardig te kunnen kunnen maken aan uh, Peck. Want Peck heeft gewoon meer voetbalkwaliteit in huis. Ja, ja maar je, je zag dat... alleen maar go-ahead spelers op het, op het gras zitten. Alleen maar Kramp daar. Ja, maar dit kost extra energie. Energie die Peck natuurlijk niet verspeelt. En dan heb je gewoon wat extra lucht. En dan, uh, ja, dan verlies je drie, vier spelers met Kramp verschijnselen. En dan, uh, ja, dan speel je eigenlijk al met de anderhalf, twee mensen minder in... Uh in de wedstrijd. En dan krijg je vanzelf dit soort problemen... en verlies je dus uiteindelijk ook van de uitsrivaal. Het is, heeft niet zozeer met het niveau te maken. Ja, uiteindelijk natuurlijk wel met het niveau te maken. Omdat Go Ahead extra zijn best moet doen... om minstens zo goed te zijn als de tegenstander. Daardoor zijn ze uiteindelijk vermoeider. Dankjewel, Frank Wielaerts. Go Ahead Eagles dus niet verder. Maar Pax Wolle wel. Die voegt zich in dat rijtje dat we u al eerder gegeven hebben. Dan is er nog één wedstrijd nu bezig. En die gaat tussen de sportclub Heerenveen en Feyenoord. Dat is een hele aardige wedstrijd... Doet Herenvee iets terug, Ronald? Nou ja, probeert het. Natuurlijk. Probeert voor de tweede keer terug te komen in de wedstrijd. er staat op twee in achterstand 73 minuten gespeeld. En er mag een vrij trap genomen worden door Heerenveen. Maracek legt de bal in het gras op het gebied van Feyenoord. Weggekopt Matthijssen. Ingeschoten door Kums. Maar geblokt dat schot van de Belg. bal gaat richting de achterlijn. Gaat er ook overheen. En dan mag Heerenveen een corner gaan nemen. Dat kan Bruno Martens-Indy en sikou -Sissé. Nee, sikou is het. Die kan dat niet voorkomen. Corner komt van Heerenveen vanaf de rechterkant. Maracek meldt zich daarvoor Natuurlijk probeert Heerenveen voor de tweede keer terug te komen in dit duel speelt een stuk beter dan in het eerste bedrijf. En af en toe heeft Feyenoord het knap lastig met het elftal van, van Basten. Maar ik heb al eerder gezegd: het gaat vaak niet echt om het voetballende gedeelte bij de Friese. Dat is met enige regelmaat in de competitie wel in orde. Je moet alleen geen domme fouten achterin maken. En je moet eens een keer je kansen benutten. En met name Finn Bogasson kan zich dat aanrekenen. Juris iets gevonden. Oh mooie aanname zegt van de Serviër. Ja, dat is een artiest hoor in het elftal van Heerenveen. Nu richt Jan Maat, rand van het Strafstopgebied Aan de linkerkant geeft hij de bal. Fim Bogasson. wil draaien en schieten. Dat draaien weg draaien bij Mathijsen lukt wel. Maar dan is Ruud Voormer er als de kippen bij om die bal over de eigen achterlijn te schieten. Weten natuurlijk hoe gevaarlijk Fim Bogasson kan zijn. Niet voor niets maakte hij in deze competitie al 13 goals in 15 wedstrijden. Daar kun je mee voor de dag komen. Corner komt voor Heerenveen. Te nemen door Maretek. Joursic wil het wel kort. Maracek kiest voor een lange bal. Weggekopt door Matthijssen. Geen speler van Heerenveen die direct kan schieten. Het is Kruiswijk, die vlak bij de middenlijn de bal opvangt. Inlevert bij Kuums. Die steekt hem weer het strafstofgebied in. Wordt hij teruggekopt. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Dat is Jeffrey Gouweleel geweest. Die met dit soort situaties altijd mee naar voren gaat. En dat. Uh... Die is goed voor Ereveen, want hij was het die de gelijkmaker produceerde uit de corner van Manacek. Dat is ook weer tekenend trouwens, want Feyenoord krijgt veel doelpunten tegen uit de spelhervatting. Voorafgaand aan dit weekend van de 20 tegengoals waren er 13 op deze manier gevallen. En ook vandaag in deze wedstrijd weer een doelpunt uit een corner, want Malachek mikte op het hoofd van Pelle. Die kopte hem vervolgens voor de voeten van Gouweleel. Ja, die schoot prima binnen, die centrale verdediger. Nu moet hij zich bezighouden met Graziano Pelle. Former stuurt schaken weg, als Pelle weer eens een duel wint, maar de vlag Gaat omhoog voor de is buiten van Feyenoord en Noordveld. Keeper van Veen heeft logischerwijs haast. Nog een kwartier als Kums, de middenvelder van Heerenveen de bal opdrijft. Over de middenlijn gaat aan de rechterkant. Dan is gaat kijken wie er aanspeelbaar is. Ja, dat is aardig gestoken. Naar de Ron is dat volgens mij op de rand van het strafschopgebied. Worstelt zich daarin en uiteindelijk kan de vrij maar ten nauwe nood opruimen. Nee, deze wedstrijd is nog niet gespeeld. Dit is nog steeds een echte wedstrijd. Een duel, een echt bekerduel Dat nog een kwartier voor de boeg heeft en waarin... Echt nog van alles kan gebeuren. Balbezit voor Herenveen. Met Kruiswijk aan de linkerkant. Even terug naar Goudenleeuw. Kan verder terug naar Octiba. Maar Goudenleeuw wil voorwaarts. Speelt de bal naar de Roon. Die laat hem dan over de voet glippen. Maar herstelt eigenlijk weer het balbezit. Terwijl Feyenoord wat passief toekijkt. Küm die zich als rechtsback nu wat meer inschakelt. Voorzet vanaf de rechterkant. Door twee, drie man aangeraakt. Weggehaald door Martens Indi. Klaasie wil dan pellen aanspelen. Dat lukt. Klaasie wil de bal dan weer ontvangen. En krijgt van Christian Küm een duw in de rug. Vrij voor Feyenoord. Dan gaat Herenveen zich weer even terugplooien op eigen helft. En gaat Feyenoord de vrije trap nemen. Iets minder dan een kwartier dus nog in deze bekerkraker tussen Herenveen en Feyenoord. En een 2-1 voorsprong in Rotterdam's voordeel. Van U2, Sweetest Sing. We doen vanavond aan bekervoetbal, dat mogen u duidelijk zijn. Er is nog één wedstrijd aan de gang. Ik geef u de uitslagen van de wedstrijden die klaar zijn. NAC-Hirakis 1-3. De Eagles verliezen met 3-2 van Peck Zwolle in verlenging. En Vitesse wint van ADO 20 met 10 tegen 1. We naderen de 80 minuten cliff bij Heerenveen Feyenoord. We horen Ronald van der Geer. Het staat nog altijd 2-1 voor Feyenoord. Inderdaad, nog een minuutje of tien. Als Ruben Schaken nu wordt weggestuurd. Maar Nordveld de goal uit is om ervoor te zorgen dat die bal weggetrapt kan worden. Maar als dat voordeel van Feyenoord dan weg is, voor Ruben Schaken dus. bestaat ons alsnog te fluiten voor een overtreding die eerder werd gemaakt op Ruud Vormer. Dan kan er dus een vrije trap zo genomen worden door de Rotterdammers. Niet nadat Ruben Schaken uit het veld is gehaald. En Jean-Paul in het veld komt. De man die ooit debuteerde tegen Ajax. En sindsdien deel uitmaakt van de selectie van de Rotterdammers. Misschien vanavond ook wel in de basis was gestart. Even als Toddy Villena. Maar de twee waren vanavond toen er in het hotel van Feyenoord om 7 uur nog een bespreking op het programma stond. Maar liefst acht minuten te laat. En Ronald Koeman laat die met zich stollen. Terwijl Pellen nu op de goal schiet. En de bal naast de goal van Veen schiet. Koeman laat die met zich stollen en heeft tegen de twee gezegd. Jullie mogen in elk geval op de bank zitten. Maar geen basisplaats. Niet voor Vilena niet voor Boetjes. En de straf voor Boetjes zit er dus nu op. Hij mag in de slotfase van dit duel in elk geval nog meedoen. Filena speelt niet op zijn plaats, speelt dus voor. Maar dat was dus de achterliggende gedachte van die elftalwijziging van Feyenoord. Maar wat een aardige actie trouwens van Graziano Pelle. En wat blijft het toch een plaaggeest voor die Friese verdedigers. Ook nu krijgt hij de bal weer in één keer uit de lucht en schiet hij maar... Een paar meter dus naast de goal van Heer de Veen. Bal bezit voor de Vriezen. Die nu toch echt iets moeten gaan doen. En slordig worden. Want Marecek levert in bij Immers. Immers vervolgens wel weer bij Marecek. Maar Marecek weer bij Immers. En dan heeft Vormer de bal van Immers gekregen. Jamma. Drie meter over de middenlijn. Aan de rechterkant in de voeten. Boetius met een hele aardige actie. Denkt hij weg te draaien bij Marecek? Nou ja, het blijft bij denken. Want hij krijgt die bal niet weg. De Heer Veen is schoorig. Klaas hij pakt op. En stuurt Cisse weg. Aan de linkerkant. De rand van het schaschopgebied. Pelle staat al te wijzen. Daar gaat de bal overheen. Weggekomen. Topt Klaasie en in de handen van Nordveld. En over de achterlijn. Ja, Feyenoord krijgt de mogelijkheden ook. Feyenoord krijgt de mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Ook al hiervoor. Want dit schot van Klaasie wordt onschadelijk gemaakt. Maar even hiervoor stuurde Klaasie Cisse weg aan de linkerkant. Op volle snelheid. Schaken ook al op volle snelheid. Twee snelle mannen van Feyenoord was meegelopen. Maar de paas van Cisse was zo slecht dat Ronald Koeman zijn hoofd al afdraaide. En hoofdschuddend richting de dugout keek. En dacht, ja, waarom heb ik die Cisse eigenlijk opgesteld? Wat moet ik er verder mee? Daarom ook speelt Cisse eigenlijk in de competitie nauwelijks mee bij Feyenoord. Goed, de corner blijft staan na dus die redding van Nortveld op de inzet van Klaasie. maar neemt die corner vanaf de linkerkant. Daar komt de keeper met één vuist. Dat is voldoende want hij bokste hem een heel end weg. Klaasie pakt de bal op. Rechterkant van het veld. Even over Kümseen. Combinatie met Immers belandt uiteindelijk net niet bij Boetius. En nu zijn er wat van Feyenoord voor de bal. En zou Heerenveen wat kunnen bedenken maar Juricic die op snelheid is. Jurisic speelt Vin Bogarson aan. We zijn nog wel 15 meter bij het schafstopgebied vandaan. En er zijn alweer wat Feyenoorders terug. En Vin Bogarson ziet de oplossing niet en moet dan terug. Maar weer de bal wel weer richting het waar maar uh, Jurisic was meegelopen. Feyenoord kan Dat verdedigen. Opruimen zelfs via Vormer en via Klaasie en Pelle en Klaasie. En zo heeft Feyenoord de bal. Maar zijn de linies even kort en is de ruimte in elk geval klein. En voorover het Maracek de bal weer voor Herenveen. Nordveld even in het spel betrokken. En Christian Koem, de Hagenaar, in de Friese dienst op... De middenlijn Paas de bal vanaf de rechterkant naar de linkerkant. Waar Maritschek het kopduel aangaat met Jan Maat. Jan Maat wint, maar Feyenoord schiet er niks mee op. Want daar is Heerenveen weer met de Roon. Ja, dit is een kansloze actie. Jan Maat loopt het gat dicht vlakbij zijn eigen achterlijn en kan de bal ook wegwerken. Maar doet dat weer op de borst van Kruiswijk. Die denkt heel veel tijd te hebben. Pelle komt storen, maar Kruiswijk blijft ijzig kalm. En speelt de bal terug naar Octiba, de centrale verdediger. In de breedte weer naar Christian Koem. Nog zeven minuten en de extra tijd. Koem verplaatst weer van de rechterkant naar de linkerkant. De twee back heeft. want Arnold Kruiswijk neemt de bal aan. Naar de as, naar Maracek. Dan weer terug naar Gouweleeuw. Op de held van Feyenoord gaat richting de as van het veld. Zo rond de middencirkel. Paast de bal in de as van het veld naar Finn Bogasson. Die moeite heeft met de aanname. Mede daarom kan de vrij voor opruiming zorgen. Immers en Vormer. En vervolgens Immers die dan maar weer een Cissé op Snelheid probeert weg te sturen. Blijft bij proberen, want uh, Kum kruipt ervoor uh, en kopt de bal weg. Heerenveen neemt weer over. Pelle komt niet in balbezit, Oktiba wel. En Oktiba speelt hem dan naar Küm. Rond de middellijn steekt nu de middellijn over. Het is uh, spannend tot uh, de laatste snik in Heerenveen. Vim Bogason draait, wil van Laparra aanspelen. Nee, daar zit dan weer Feyenoord tussen. Bal terug via Martens die naar Mulder en het wegwerken. Nog zes minuten en de extra tijd. Feyenoord leidt, maar de marge is klein. 2-1.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 'Cause If one day you wake up and find that you're missing me And your heart starts to wander, where on this earth I could be I'm thinking maybe you'd come back here to the place that we'd meet And you'd see me waiting for you on the corner of the street So I'm not moving No, I'm not moving I you. Gonna camp in my sleeping not gonna move. The Man Who Can't Be Moved. Jodie Moon. Muziek van nu. Ik vind het een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En ik denk. Dat de Rotterdammers heel blij zijn dat die laatste minuut niks opleverde, Ronald. Want? Wat, wat er gebeurde net een en oh, ander. Oh, oh, oh. Feyenoord blijft inderdaad op een oh, 2-1 oh, voorsprong staan. Het begint met Vim Bogasson. Vrije trap recht voor de goal van Mulder. Meta voor het strafschopgebied. Bal uh, is hard van uh, de IJslander. Mulder laat hem los. Op kan er net niet bij. En die bal gaat over de achterlijn, via. Ik dacht Marten Sindy. Vervolgens wordt de corner genomen vanaf de rechterkant door Maracek. En een goede kopbal van Juricic. Maar dit is de pech van Herenveen dit seizoen. Want de bal spat op de lat. En Feyenoord ontsnapt dus voor de tweede keer aan een gelijkmaker deze avond. En leeft dus nog met twee minuten te spelen. Feyenoord staat op voorsprong. 2-1. Maar Herenveen dringt aan. En we hebben de extra tijd nog. Dus wat dat betreft, het zijn nog spannende minuten. En de mensen die er zijn. Ik zei al, Sanion zit voor drie kwart vol. Ja, die mensen die kiezen er toch voor om het einde van de wedstrijd mee te maken. In plaats van vroeg naar de auto te gaan om de file te ontwijken. Zo spannend is het vanavond in het Avalenza stadion. Van der Parda is op snelheid aan de rechterkant. Kan een voorzet geven? Nee, wordt eruit gehaald door Matthijssen. En dus een corner, wederom voor Heerenveen. Snel genomen, snel genomen. Madacek, randstras op gebied. Legt de bal voor, leggekopt door Filena. En over de zijlijn gekopt. En een ingooi voor Madacek aan de rechterkant. Kort naar Koen, krijgt hij de bal terug. Madacek moet hij hem toch nu voor de goal slingeren. Dat doet hij ook, iedereen blijft staan. Finn Bogason, nee. Mulder, Mathijs, kan er iemand schieten? Ja, immers en die kan die bal gebied uitwerken wordt hij teruggebracht door Arnold Kruiswijk een duel tussen Juricic en Janmaat halverwege de helft van Feyenoord. Nee, dit is Daniel de Ridder. Eén van de invallers. Overtreding van Boetius. Bal gespeeld, zegt Nijhuis. De Ridder is in het veld gekomen, evenals Pele van Aanholt. En eruit zijn gegaan de Roon en Gouweleeuw bij Veen. Wat verse krachten dus voor het elftal van Marco van Basten. Daar waar Filena voor Klaas is gekomen bij Feyenoord. Een schot van afstand. Misschien van Cum die kappen moet en draaien moet. En uiteindelijk dan Ruud Voormaar tegenkomt als hij een meter of tien voor het strafschopgebied is. Nijhuis ziet daar een overtreding in. Nijhuis heeft gelijk. Dat betekent dat Feyenoord weer een vrije trap tegen krijgt. En Heerenveen een kans krijgt om vanuit de spelhervatting op de goal van Erwin Mulder te vuren. Terwijl de 90 minuten erop zitten. En we zo gaan zien hoeveel tijd Nijhuis bijtelt. Dat zal een minuut of vier zijn. Ja, vier minuten. Koeman gelooft zijn ogen niet en denkt, nou, vier minuten. Terwijl wij toch echt met de rug tegen de muur staan. Want Feyenoord heeft de laatste minuten niets meer gecreëerd. Natuurlijk de twee stilisten achter de bal. Wie gaat er schieten? Dat is Marlachek. En weer En dan zit hij er toch in. En is het 2-2? Het is 2-2. En wie maakt die goal? Is het Daniel de Ringer? Of is het Marlachek? Is het iets? Ik heb het niet gezien, maar daar komt het zo wel op. Want het is 2-2 in de extra tijd van 4 minuten. En dat betekent dat een verlenging aanstaande is in Heerenveen. Is het Jurisic? Is het Jurisiech geweest die die bal als laatste heeft geraakt? In eerste instantie komt hij op de lat. Ja, en Jurisic staat daar samen met Joris Matthijsen. Maar Juricic is sneller, reageert attenter en schiet de bal voorbij aan Erwin Mulder. Voorbij aan alles en iedereen van Feyenoord. En zo voor de tweede keer in de wedstrijd komt Heerenveen terug van een achterstand. En hebben we nu nog een minuut of drie als Matthijsen de bal verspeelt aan Finn Bogasson. De rechterkant, de hoogte van het schafschopgebied. bal komt voor, halve omhaal van de ridder. Nee, op de rug van Jan Maat. Djuricic kan er ook niet bij. Matthijsen zwemt, vormer zwemt. Bal komt niet weg. Kums heeft hem namens Heerenveen. Heerenveen draait door de duimschroef aan. Nog een keer Kums met de bal terug richting de ridder. Even de rust gezocht bij uh, Koem. Koem slingert hem nou weer eens het gasgroepgebied in. Weggekopt door Filena. Opgevangen door Maardacek in één keer geschoten. En via Bruno in Indi over de achterlijn. Corner aanstaande voor Heerenveen. Het publiek in het Abelensra stadion... Kruipt er nog eens even achter. Het publiek in het Abelensstra stadion geniet van die opleving van Heerenveen. En snakt eigenlijk naar de kwartfinale beker. Maar dat doet Feyenoord ook. Daar komt die corner vanaf de linkrechterkant. Weggehaald door de vrij. Maar Feyenoord komt er niet meer uit. Kums geeft de bal weer naar die rechterkant. Daar is maar een check voorzet. Octiba is erbij, maar komt de bal over de achterlijn. Eindelijk een moment van rust in deze wedstrijd. Die vol gas wordt afgewerkt. Beide ploegen gaan echt tot het gaatje. En beide ploegen willen met het oog op de competitie van dit weekend. Natuurlijk helemaal niet tot het gaatje gaan. Maar het zal moeten. Want dit is een bekerkraker met een hoofdletter B. En kan het nog? Want daar is Feyenoord met Immers. Stuur Boetius weg. Boetius wordt goed verdedigd door Kunst de middenvelder. Dan terug naar Noordveld Die dan even zijn tijd neemt. En dat zou ik ook doen. Want je kunt namelijk wel alle risico nemen. Maar dan loop je wel het risico om in de counter te trappen van Feyenoord. Want Feyenoord staat natuurlijk met snelle mensen wel voor Bal van Nordveld komt terecht bij Ruud Vormer. Gaat terug naar Stefan de Vrij. Stefan de Vrij paast dan naar Vilena, maar die verliest de bal. En dus kan Heerenveen weer overnemen. Heerenveen met Juricic. Juricic op snelheid wordt goed verdedigd door Matthijssen. En Matthijsen zorgt ervoor dat Immers de bal heeft. Immers gaat lopen met de bal. Geeft hem aan Sekousi C Feyenoord moest in de vorige ronde ook al tot het gaatje gaan tegen NEC toen was het in de laatste minuut van de verlenging. Lex Immers, die ervoor zorgde dat er geen penalties genomen hoefden te worden. En nu, weer, staat Feyenoord na 90 minuten met een gelijke stand op het bord. En zal het dus de extra hal, het extra half uur moeten aanvaarden. Net als Heerenveen dat moet. Maar ik heb het gevoel dat Heerenveen meer kan. Dat Heerenveen meer wil. Dat Heerenveen eigenlijk nog wel in staat is om in die resterende seconden een doelpunt te maken. Waren het niet dat er nu net een krampgevalletje iets is. En mijn woorden dus gelogen straft worden wat dat betreft. Eventjes een een momentje van rust. Juricic wordt behandeld. Wat doen de mensen langs de kant? Van Basten staat de coach. De ongelukkige coach van Heer De Veen. Die het beste voor heeft met zijn team. Die het beste voor heeft met zijn helftal. En ja, soms onkunde ziet. Maar ook wel het pech aan zijn kont heeft hangen. Sinds hij hier in Heerenveen die trainerstaken heeft aanvaard. En ook in deze wedstrijd. Lat en paal stonden toch ook Friese successen in de weg. Juricic is van het veld af. De bal is inmiddels in Feyenoords bezit. Pellen op de helft van Heer Veen. Eerste actie mislukt. Vilena pakt over. Krijgt de bal niet tot bij Pelle. Wegwerken van Heerenveen. komt er weer richting Vilena in de middencirkel. En Daryl Jamaat kan de middenlijn oversteken. Maar dat hoeft niet meer. Want Nijhuis fluit voor het einde van het officiële gedeelte. De reguliere speeltijd zit erop na 90 minuten. De spelers van Heerenveen moedigen het publiek nog eens even aan. Iedereen gaat eventjes een klein slokje halen. Even een plas doen. drinkt een glas. En dan gaan we weer verder met 2-2 straks. In de verlenging van deze bekerkraker in het avond. Lentstra Stadion. 2-2, ereveen Feyenoord. Berenburg heet het daar, nee, Ronald. Okay. Berenburg. <laughs> Niet te veel. Uh, we beginnen aan de, uh, het overzicht van de wedstrijden... die vanavond gespeeld zijn in de achtste finales van de KNVB-bekerstrijd. En we hebben prachtig voetbal gezien. Hier staat NAC tegen Heracles. Dat werd 1-3 na een ruststand van 1-1. Doelpunten maken Schalk, Castillon, Armenteros en Everton. Heracles, de verliezend finalist van het bekertoernooi van vorig jaar... wint nu dus. Maar een feilloze wedstrijd was het zeker niet. Bas Tichler pakt de microfoon en staat tegenover Peter Bos. Is het een avond naar volle tevredenheid of valt er nog wat uh, op aan te merken? Nou, er valt het nodig op aan te merken. Het belangrijkste hebben we gedaan: gewonnen. Dus ook nog binnen de 90 minuten. Daar ben ik ook heel blij om. Want als je over twee dagen weer moet voetballen nadat je op zo'n veld hebt gespeeld. wat we ook al bij Twente hadden natuurlijk. dat is hartstikke zwaar. Dus ik ben blij dat het binnen 90 minuten gebeurde. Dan hebben we het positieve van vanavond gehad. Want het voetbalzagen vond ik van twee kanten niet uit. Het was af en toe lachwekkend. Ja. Jullie beginnen niet zo goed met name. Uh, zat daar eigenlijk niet het probleem? Dat zat een deel van het probleem. Want uh, uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik vond ons dramatisch aan die wedstrijd beginnen. Lachwekkend. Balverlies. Slecht voetballen. Veel te laag tempo. Dat, dat, dat was gewoon erg slecht. Ik vond dat we ons wel aardig hebben in het tweede gedeelte van de eerste helft. Toen we ook een aantal kansen kregen, de gelijkmakers scoorden en toen wel het initiatief hadden, het beter van het spel. Maar het is ook op dit veld, en daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn: dat is helemaal geen excuus hoor, want ik neem het om die ze niet voor mijn spelers op. Maar het is gewoon dramatisch om op zo'n veld te moeten voetballen. Want je ziet gewoon alle spelers glijden weg. Iedere, ieder schot op goal, zie je een standbeen wegglijden. En dat maakt goed voetbal natuurlijk een stuk moeilijker. Mag ik zeggen dat je eigenlijk al rekening had gehouden met een verlenging die er dan dus niet kwam? Nou, daar zit je uiteraard als coach over na te denken. He, we hadden er twee keer over moeten wisselen. Dus wanneer ga je voor de derde keer wisselen? Uh, in een normale wedstrijd die 90 minuten duurt, had ik dat eerder gedaan. Met een verlenging die erachteraan komt. Je weet niet wie er misschien nog wel of niet door kan. Wil je wat langer wachten? Dus, dus ja, daar hou je op jouw manier wel rekening mee. Twee dingetjes die je opvallen. Vanavond wil ik nog even aanstippen. De eerste is Milano Koeners. Um, die wordt gewisseld um, omdat hij een allergie heeft. Wat is daar precies aan de hand? Ja, dit, dit is bij hem vaker helaas voorgekomen. Bij ons uh, al twee keer eerder dit seizoen. En uh, dat is een allergische reactie die hij krijgt. Daar gaat onderzoek naar gepleegd worden. Om te kijken waar het nou vandaan komt, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar het betekent wel dat hij niet verder kan. Maar en. wat gebeurt er met hem dan? Ja, dat, uh, dat ziet er heel, uh, heel raar en eng uit. Zijn gezicht zwelt op, hij krijgt overal jeuk. Het ademen gaat moeilijker, het is, het is gewoon heel vervelend. En het is niet voor het eerst dus dat dat gebeurt? Nee, hij heeft het bij andere clubs ook al gehad. En sinds hij bij ons is, dat is nog niet zo lang, dat is pas een half jaar, heeft hij dat ook al twee keer gehad. En uh, nu viel het mee, want uh, hij kon nu meteen een injectie krijgen. Dat, dat, dat is al wel zover, maar de vorige keer niet. En toen, moet ik eerlijk zeggen, ben ik ook al geschokt toen ik hem uh, tegenkwam. Maar is het eigenlijk niet gek als dat al een paar keer is voorgekomen, ook bij andere clubs, dat mensen nu nog steeds niet weten wat dat dan is? Ja, dat vind ik eerlijk gezegd ook wel. Dus hij, uh, hij, gaat, uh, hij heeft nu een afspraak bij een allergoloog. Ik heb het woord opgezocht. Uh, in Almelo. En uh, daar gaat hij nu voor de tweede keer als goed is naartoe. En dan hopen we erachter te komen. Dat is het ene dingetje. Het tweede dingetje is Marco Feinovic. Die uh, niet bij de selectie zat. Vooraf werd ons gezegd om disciplinaire redenen. En meer zeggen we niet. Maar jij zegt wel iets meer, hè? Ja, ik zeg inderdaad wat, wat net al gezegd is. Ik bedoel, dit is een zaak die wij intern behandelen en daar ga ik dus ook verder nu niks over zeggen. Maar is het een ernstig delict nee. of is hij gewoon een keer te laat gekomen? Nee, het is, het is, het is verder niet een, een, een zaak dat we hem uh, gaan onthoofden. Maar het is wel uh, een zaak die we gewoon intern gaan bespreken. Dus daar ga ik nu verder niks over zeggen. Misschien dat we zo direct nog terugkomen met Jelle Terouwen naar de doelman van NAC. Maar in Heerenveen speelt men inmiddels alweer en hoe? En hoe? Ja, nog even rustig, want we zijn 42 seconden geleden begonnen aan uh, het toetje zeg maar, van een, uh, een hoofdgerecht dat heerlijk smaakte. Nu nog kijken of er uh, plaats is voor een toetje en of dat uh, net zo kan smaken als de 90 minuten voetbal. Tussen Feyenoord en Veen. 2-2 is dus de stand als Veen het balbezit heeft. Finn Bogasson heeft gepaast naar Van La Parra aan de rechterkant. Die probeert maar eens een actie ten opzichte van Matthijssen en Martins Indy. Ja, dan zegt hij dat zijn toch twee mensen, scheidsrechter, die mij verdedigen. Maar het was maar één van de twee die ingreep. Martins Indy en niet met een overtreding. Hoewel Van La Parra probeert Nijhuis van grote afstand van iets anders te overtuigen. Veen heeft het balbezit, want Feyenoord is er niet uitgekomen. Maar de het check het is eventjes temporiseren. Misschien ook niet zo gek, want je gaat toch op zo'n avond, zo'n koude avond in Veen. ga je de kuitjes voelen. Zeker als de winterstop nadert en de energie er toch al een beetje uit is. Vormer met het balbezit namens Feyenoord. Die zal energie over hebben, want die heeft niet heel veel gespeeld. Het afgelopen half jaar bij de Rotterdammers. Andere man die nu de bal heeft, Boetius, is ook nog fris. Want die is tien minuten voor tijd in het veld gekomen. Zorgt er nu voor dat de bal over de zijlijn gaat, maar wel via Arnold Kruiswijk. Betekent dat Feyenoord via Jan Maat mag gaan ingooien. Of heeft Nijhuis zelfs een overtreding gezien? Nee, Nijhuis heeft een overtreding gezien van Kruiswijk op Boëtius. En Jan Maat, twee, drie meter over de middenlijn, gaat die vrije trap nemen. Richting het gebied van Heer de Veen. Op Okiba zorgt ervoor dat Pelle niet kan koppen. En komt wel netjes in de voeten van Van La Parra. Die weliswaar nog op eigen helft gaat kappen en draaien. Terug speelt naar rechtsback Pele van Anold. Die speelt keurig Bokason aan. Aanname op de borst. Kums, ja, dan moet uh, Van La Parra wel diep gaan als die bal in zijn richting komt. Maar Van Parra koos ervoor om eens te blijven staan. En als Kümstam de diepte zoekt, dan is dat dus een gevalletje balbezit voor Feyenoord. En ingooien voor Bruno Martens Indi Doet hij naar Tony Villena. Een invaller dus bij Feyenoord. Zoals we eerder gezegd begonnen met de straf op de bank. Net als Boetius omdat ze te laat waren bij een bespreking van Koeman. Voorafgaand aan deze wedstrijd. Hij levert nu die bal bij Oktiba in. Die aan de wandel gaat aan de rechterkant. Nog altijd het balbezit heeft. En Vim Bogason aanspeelt. Die met een handige beweging probeert voorbij Matthijs te komen. Dat lukt niet. Feyenoord neemt het balbezit over. Met Cisse en Immers. Immers helemaal aan de linkerkant. Stuurt uh, daar Pelle de diepte in. En Pelle kan net niet schieten. Als daar een uh, gevalletje mistaste is van Christian Koem. Want die bal van Immers die is lang onderweg. Koem kijkt en zoekt en gaat uiteindelijk onder die bal door. En dan kan Pelle net niet schieten. Omdat die bal ook bij hem eigenlijk te ver weg is van het rechterbeen. Een bal over de zijlijn gegaan aan de andere kant. Via een Veenbeen. Feyenoord heeft al ingegooid. Hij mag dat nog eens doen omdat via Arnold Kruiswijk de bal weer over de zijlijn is gegaan. Jan Maat gaat dat doen richting Boetius. Boetius neemt aan. Draait ook handig weg van de tegenstander. Maar de tweede is een lelijke sta in de weg. Dat is uh, Maretek. Vervolgens uh, de ridder gevonden. Dan kan de Veen er misschien uitkomen. Zoeken van uh, de ridder. Weer een keer kappen en draaien. En vervolgens uh, meegegeven de bal aan Juricic. Juricic Iedereen van Feyenoord nu zo'n beetje achter de bal. Alleen pellen niet. En Heer Veen speelt rond de middellijn de bal rond. Zoekt naar een opening. Zoekt ook naar bewegende mensen. Maar die bewegende mensen. Die zullen toch wat minder bewegen naarmate deze wedstrijd voordat, Want die heeft een hoop energie gekost. En met name Heerenveen heeft natuurlijk een bak energie in deze wedstrijd moeten steken. Maar goed, de spanning. Voorgoed een heleboel. Het is 2-2. 94 minuten op de klok. We zijn bezig aan de eerste verlenging in het Abelentza-stadion. En we komen daar zo direct terug in Heerenveen. We maken NAC tegen Heracles af. Met een overzicht van wat Jelle Ter daar heeft gezegd na afloop. Hij kreeg, let wel, drie doelpunten tegen. Maar... Hij was tevreden. Nou, op zich wel best wel positief. Als je, als je zoveel kansen creëert tegen een, tegen een, een goed spelend uh, Herakles... dan mag je als er best wel tevreden zijn. Alleen uh, ik voel een hele dikke mare aankomen. Ja, je verliest uiteindelijk weer met, met 3-1... omdat je naar mijn mening voorin, uh, het niet afmaakt. Ja, en dan weet je tegen, tegen zulke spitsen dat hij die, dat die ook aan de andere kant kan vallen. Je hebt er toch wel ook een paar gepakt, dacht ik. Ja, alleen aan de andere kant uh, staat ook een goede keeper en uh, die sleept zijn ploeg ook uh, vanavond er weer doorheen. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, sta je er met lege handen. Ja. Uh, nou zijn er bekerwedstrijden geweest in het verleden dat je echt uitgroeide tot de held. Ik kan me het duel uit 2009 met Groningen herinneren en vier strafschoppen die je stopte. Uh, voelde je dat er weer eens een avond moest worden? Want... In het begin van de wedstrijd heb ik je toch een paar reddingen zien verrichten dat ik dacht, oh, het wordt zoiets. Ja, dat gevoel had ik zelf ook. Ik had zelf ook het gevoel van, nou, het zal wel weer eens een keer een, een, een, een leuk avondje NAC kunnen gaan worden. Het was niet, was niet uitverkocht, maar de, de supporters die, die maakten er ook een feest van, dus het was wel weer een avondje om, om even voor te gaan zitten. Ja, en is het ook zo dat NAC dit soort avonden ook goed kan gebruiken? Want zo lekker draait het allemaal niet dit seizoen, maar langzaam maar zeker kruipen jullie misschien weer wat weg van, van de ellende? Nou ja, we hebben net positief nieuws weer boven gekregen dat de club weer in, uh, in, uh, in categorie 2 zit. Dus dat is wel, uh, dat is wel positief. Uh, de rust is weer een beetje teruggekeerd bij de club. Uh, we pakken weer wat puntjes in de competitie. Uh, vanavond speelden we, speelden we toch wel redelijk tot goed. Alleen ja, nogmaals, uh, als, als topsporter ben je teleurgesteld omdat, om, omdat je verliest. En dat was Jelle ten Rouwenaar. Uh, we hebben nog één wedstrijd die loopt. Die is in de verlenging bezig. Ik zeg u ook dat morgenavond om acht uur begint FC Groningen tegen Ajax. En dan nu naar Heerenveen Feyenoord. Wat doen we daar? Ronald van der Geer. Op dit moment even niks. Mart, na 96 minuten en een 2-2 stand is het tijd voor een blessurebehandeling. En een vervelende, want Del Jamaat is geblesseerd. En geblesseerd geraakt aan de nek. Tenminste, daar lijkt het op na een duel met de Ridder. Die is al twee keer terug geweest om zijn excuses aan te bieden. Dat geloof ik allemaal best. Dat er geen opzet in het spel was. Maar uh, Jan Maat is er mooi klaar mee. betekent dat het spel hier dus even stil ligt. En dat Jan Maat uh, geholpen moet worden. Koeman kijkt toe. Want uh, wilde eigenlijk net zijn derde wissel gaan inbrengen. Maar hij heeft tegen Wesley Hoek gezegd. Trek nog maar eens eventjes een uh, jackie aan. Want als Jan Maat er inderdaad uit moet. Dan ben jij natuurlijk niet een logische vervanger. Daarover uh, straks meer. Na 97 minuten 2-2 stand. Op het bord. En eventjes een moment van medische banden. Jumping. Brown-eyed Girl, Origineel opgenomen in Mono in 67 in New York. Vendeman Morrison. Nog één wedstrijd loopt er. Daar krijgt u straks ook de uitslag van in met het oog op morgen. Niet helemaal geflitst, maar wel het laatste deel. Wat gebeurt er op het ogenblik? Heb ik gezien over Ronald dat Pelle er doorheen zit? Dat heb je uitstekend gezien. We hadden het er net over. Even trouwens voor de duidelijkheid. 100 minuten gespeeld en een 2-2 stand. Als Heerenveen probeert aan te vallen... En de vrij ervoor kan zorgen dat die aanval van Heerenveen onschadelijk wordt gemaakt. Nee, de man zit stuk. Die speelt natuurlijk nooit zo lang. Die heeft het al moeilijk met een wedstrijd de in de Nederlandse competitie. Ja, hij is helemaal in de war. Hij is echt helemaal in de war. Niet alleen zelf, maar ook hij voelt steeds aan zijn hamstring. En heeft, uh, ja, die speelt nooit zo lang. In Italië speelde hij nooit een hele wedstrijd. Eigenlijk bij Feyenoord wordt hij ook vlak voor tijd er wel uitgehaald. En nu moet hij vol in de verlenging door. Want Koeman heeft zojuist een derde wissel doorgevoerd. En heeft recht secussie naar de kant gehaald. Terwijl Pelle heel erg lief naar zijn Coach kreeg, maar uh, dat, uh, dat lieve lonken heeft niks opgeleverd. Opgele want uh, Cicé is eruit en uh, Verhoek is erin, en daar is Van La Parra namens Heer De Veen. Maar die komt uh, niet in balbezit op de rechterpunt van het strafschopgebied. Verdedigende actie van uh, Bruno Martens in overziet ook wel in andere zaken de vermoeidheid terug. We zagen net een overtreding van Kruiswijk op Boetius. Nou, dat was, dat was echt een dikke dikke ingreep op de benen van de jongeling. Die nog wel een beetje mank loopt. En hij kreeg er een gele kaart voor. Hij deed het er maar mee. Wesley Verhoek nu met zijn eerste actie aan de rechterkant. is een aardige op het eerste gezicht. Weliswaar wordt zijn voorzet door Octiba uit het strafschopgebied weggekocht. Maar Verhoek kijkt de bal terug van uh, hij mag het nog eens proberen. Legt de bal nu aardig voor de goal in het 5-meter gebied. Maar daar is Nordveld, de keeper van Heer de Veen. Pakt hem nog maar eens vast met Pellen in zijn buurt. En over dat, ja, die vermoeidheid van Pellen gesproken. Je zag het net ook, hij werd de diepte ingestuurd. En ja, normaal gesproken loopt hij toch echt een stuk verder door. Maar nu dacht hij een meter of tien voor het gras op wie ik ga schieten. Dan ben ik van die actie af. En dat was een slap schot dat makkelijk door Nordveld gepakt kan worden. Ja, hij kan nog eens een keer voor een momentje zorgen. Maar hij heeft al zoveel energie in deze wedstrijd gestoken. Maar er is geen andere centrumspits mee. Dus wat dat betreft zal Pelle het hele verhaal vol moeten maken. Heer de Veen probeert Finn Bokason te bereiken. Het blijft bij proberen. Want het verdedigen is van Stefan de Vrij. Het uit verdedigen van Jan Maat. En vervolgens gaat Verhoek aan de wandel. Op de helft van Heer de Veen. speelt nu Pelle aan. Nou, die aanname is nog goed. Randstras op gebied Pelle. Pelle met drie man in zijn nek. Pelle nog altijd. Kappen, draaien. Nu zou hij hem wel af willen spelen. Dat doet hij hier aan voor. Maar die zat halverwege de helft van Heer de Veen in de as van het veld. Verplaatst naar Martijn, die aan de linkerkant. Boetius staat nog wat verder links. Ja, die is fris. Die gaat de actie aan met uh, generatiegenoot Pele van Anhold. Maar uh, van Anhold wint. Bal naar Vim Bogason. Levert niks op. Want het uh, verdedigen van Joris Matthijsen. Toch ook al op leeftijd. Maar blijkbaar energie over om ook elk geval scherp te blijven. Tot het einde van de rit. Uh, zorgt ervoor dat uh, Feyenoord weer verder kan. Lange bal richting uh, Immers. Goed verdedigd door uh, Koen. Twee Hagenezen onder elkaar. Dan Jan Maat. Die de bal weer kopt naar de helft van Heerdeveen. Daar waar Pelle wil aannemen. En dat niet kan. En Kuhms strapt de bal naar voren. Richting, ik denk dat Daniel de ridder is. Aan de linkerkant van het veld. De ridder kap Jan Maat uit. De ridder, de ridder gaat schieten. Maar schiet onzorgvuldig alsof de bal net iets opstuit. En schiet hem hoog over de goal van Feyenoord. Maar zo worden er dus aan beide kanten signalen afgegeven van... We kunnen nog wel iets. Ondanks dat de kuiten moe zijn. Het hoofd moe is. En dat we eigenlijk verlangen... ...naar een warm bad. Maar dat willen we dan wel met de zekerheid... ...dat we in de kwartfinale van het Nationale Bekertoernooi zitten. Dat is de drijfveer van beide ploegen. Want beide ploegen, Feyenoord en Heerenveen... ...willen nog iets van dit seizoen maken. Boëtje is nu weggestuurd door Pelle. Boëtje is in het gebied. En uiteindelijk PW van Arnold ...met een goede sliding in het 5 meter gebied ...zorgt ervoor dat uh, in elk geval Boëtje... Is onschadelijk is gemaakt. Maar het gevaar nog niet helemaal geweken is. Want er komt nog een corner aan voor Feyenoord... ...waar west nu nu schokt. Om die bal vanaf de linkerkant te gaan nemen. Gaat de bal klaarleggen. Wie oh wie in het strafschopgebied. Nou, het is niet al te druk. De vrij meldt zich daar. Immers is daar en uh, Pelle. En dan staat Boetius als een soort sluipmoordenaar op de rand van het 16 meter gebied. Dan komt die bal van verhoek te scherp. Weggekopt door Noordveld. Ja, die sluipmoordenaar maait over de bal heen. En vervolgens heeft vorm hem te pakken. Speelt hem naar uh, Filena in de as van het veld. 10 meter over de middellijn. Naar rechts naar Jan Maat. Heerenveen heeft toch nog de energie om nog even druk te zetten... Op die laatste lijn van Feyenoord. Jan Maat met de bal naar Martens Indy. Nog op eigen helft. Nu op de middenlijn staat Martens Indy. En kijken en zoeken. Ja, veel beweging is er niet meer. Dat kan ook niet anders. Want de klok geeft inmiddels aan dat we richting het einde van de eerste verlenging gaan. En nog altijd dus die 2-2 uh, stand. Jurisic was het in de absolute slotfase van uh, de uh, officiële speeltijd. Met die, uh, met die inzet van dichtbij. Nadat Maracek de bal vanuit de vrije trap op de lat had geschoten. Nog een keer Heerenveen met uh, de ridder. En de bal is Hard voor Juricic. Makkelijke vangbal voor Erwin Mulder. Nijhuis heeft nog een minuutje extra tijd gevonden om toe te voegen aan de eerste verlenging. Martens met het balbezit zoekt. Vindt Ruud Maar terug weer naar uh, Matthijsen. Dan gaan we zo van kant wisselen. En zal er in de laatste 15 minuten een beslissing moeten vallen. Anders valt men hier ten prooi aan de loterij die penalty schieten heet. Pelle probeert het met een uh, doorkopbal richting... Best lieve hoek, maar Heerenveen kan uitverdedigen. We gaan zo meteen een klein stokje drinken en nog 15 minuten verder. 2-2 in deze bekerkaart. Heracles won. Vitesse won. We weten nog niet wat er gebeurt bij Heerenveen Feyenoord. Straks, met het oog morgen, meer over deze wedstrijd. En dan zit er een hele leuke voetbalavond op. KNVB-voetbal. Bekervoetbal is altijd anders. Het is net of er anders gespeeld wordt. Pek wint in verlenging van de Eagles. En daar zijn ze blij op het ogenblik in Spollen. En wij? Wij gaan zo direct weg. En we bedenken dan dat Clary Polak zo direct gaat vertellen hoe het eindigt in Hereveen En dat doet ze vol gaarne.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 Uw ontdekking van 2012. Ik ga naar Management Boek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis... en vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Nu in het Bonnefante Museum. Good Vibrations van Mary Hellman. Baca Award winnaar 2012. Haar kleurrijke werk spat letterlijk van het doek. Prikkel je zintuigen. Good Vibrations tot en met 27 januari in het Bonnefante Museum Maastricht.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 Vanaf 13 december in het Amsterdam Museum. Help kinderen die schoon drinkwater op een verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. Dit is Radio 1.